Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De prijs van een gemiddelde koopwoning is in april met ruim 2% gedaald vergeleken met een jaar geleden. De daling is twee keer zo groot als in maart. Volgens cijfers van het CBS en het kadaster gold de daling voor alle soorten koopwoningen. Met 4,6% daalden de vrijstaande huizen het sterkst in prijs. Wat provincies betreft was de prijsdaling het grootste in Flevoland. Zeeland is de enige provincie waar de huizenprijzen niet zijn gedaald. Tientallen westerse kledingmerken laten nog altijd hun kleren maken in omstreden Indiase textielfabrieken. Uit een onderzoek van twee Nederlandse organisaties blijkt dat tienermeisjes in de Indiase deelstaat Tamil Nadu moeten werken onder slechte omstandigheden. In een aantal fabrieken daar krijgen meisjes pas na drie jaar werken hun loon uitbetaald. Dat meestal wordt gebruikt als bruidschat. Onder meer kledingmerken als CNA, Zara en Tommy Hilfiger kopen hun kleding bij die fabrieken. Het is Amerikaanse wetenschappers gelukt om een man met een dwarslesie weer te laten staan. Dat zeggen ze in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. De Amerikaan liep een beschadigde ruggengraat op door een autoongeluk, ongeluk Daardoor komen de signalen van zijn hersens niet aan in zijn onderlichaam en is hij al vijf jaar verlamd. De wetenschappers hebben 16 elektroden geïmplanteerd die zijn beschadigde ruggengraat stimuleren. Daardoor kan de verlamde man ook met wat ondersteuning lopen op een loopband en zijn tenen bewegen.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 Er staan files op de A12 Den Haag-Utrecht bij Rewijk 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. En de A20 vanuit Rotterdam voor knooppunt Gouwen, 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm nothing to you.